waardoor ze trager worden of zelfs onbereikbaar worden. De schade aan 13 woningen in een appartementencomplex in Waard, na een explosie vorige maand, is zo groot dat de huizen langdurig onbewoonbaar zijn. De bewoners van 10 woningen kunnen helemaal niet terug. De woningcorporatie zoekt voor hen een permanente vervangende woonruimte. Bij de drie andere appartementen duurt het herstel nog minstens anderhalf jaar... De man van 19 die wordt verdacht van het veroorzaken van de explosie zit nog vast. Bij een luchtaanval op een ziekenhuis van artsen zonder grenzen in zuid soedan zijn zeven mensen omgekomen. Ook raakten zeker twintig mensen gewond. Door de aanval is alle medische apparatuur van het ziekenhuis verloren gegaan. Het is het laatste ziekenhuis van de streek. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. Al weken wordt er gevreesd dat de oorlog in buurland Soedan zal overslaan naar zuid soedan het COA is niet van plan om het uitje naar de Efteling voor een groep asielzoekers alsnog door te laten gaan. Vandaag werd in een paar uur tijd meer dan 100.000 euro opgehaald via inzamelingsacties. Het uitje was bedoeld om spanningen tijdens de lokale kermis in een Fries dorp te voorkomen. Asielminister Faber noemde het afgelopen week verkwisting van belastinggeld. Het weer, het is overwegend droog, in het midden van het land wel regelmatig zon...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Oh, lieveling. Je bent mijn naam, liefste lieveling. Denk ik. Je bent een lekker ding, mijn hart dat open ging van jou, mijn lieveling. Ik heb bij jou gevonden waar ik al zo lang naar nou zocht. Ik laat je nooit meer los, ik ben naar jou verknocht Hey, lekker ding, de allerlekkerste lekker ding lekker jij Oh ja, mijn lieveling, je geeft mijn leven swing, je bent zo'n lekker ding Je hebt de warmste warmte die door heel mijn ziel heen gaat Mijn lieve lieveling, weet dat ik jou met meer verlaat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 Lekker, lieve, lekker, lieve, lekker, lieve, lieveling Jij maakt me blij Nou, dat is best uh, een lekker relaxen nemen een en, uh, ja, Sunny. En dat instrumentaal natuurlijk met uh, een beetje sax en een beetje van alles en nog wat. Ik zou zeggen, goedemiddag hier is hij weer ondergetekende Fred Hey en dat allemaal met uh, entertainment for you tot klokjes van uh, 7 uur. En uh, wij gaan uh, gewoon naar onze ja, ja eigenlijk. De entertainment for you zaterdag gast. Ik hou je vast. Ja. ja, dat is waar het een beetje mee ben, hoor. Ja, dat is, uh, dit, is mijn, uh, dit is mijn tweede single die je nu hoort. Ja, ja, ja dit is wel uh, een klein stukje natuurlijk eventjes, uh, om, uh, om eventjes uh, jou te introduceren, introduceren, zeg maar. Dankjewel. Dankjewel. Ja. ja, want uh, uh, ja, daar, daar danste ook iemand, uh, iemand die je kende. Tenminste een dochter van. Ja. En, uh, ja. die dansen bij jou op de achtergrond. Dus uh, mee in het uh, koortje. Bij het, uh, ja, de clip, is de, de clip hebben we toen opgenomen bij het Pannenkoekenparadise uh, ja. in Haarlem uh, uh, uh, Ja, uh, uh. ja dat dus was een, uh, een leuke, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, een, sp een speelse clip eigenlijk. Ja, ja dat was ja. Uh, ja, even, wat anders, even wat anders dan uh, ja, de geëikte ge ge clip, zeg maar. Ja, en dan uh, vrouw Lief uh, meegenomen in de clip. Ja, ja, ja ook, dat, ook dat. En die komt ook weer voor in... Uh, in uh, een plaatje van, uh, van een paar jaar later. Ellis. Ja. Uh, ja, kom nou Ellis. Kom nou Ellis. Ja, ja, ja, ja. die, die is letterlijk even gullig. Die is hier nog, geen, nog de... geen 100 meter hier vandaan. Hè. Hier op, aan het einde van de straat. Ja, mooi hè. Want die, ja, ik, ik heb, toevallig heb ik hem ook klaar staan. Ja, ja, ja dus hier op het strand. En uh, dat laatste stuk van de clip hebben we echt hier aan het einde van de straat opgenomen. daar zijn we ja. de duin in stukje. Hé, mooi. Hey, um, ja, voor de mensen eventjes uh, thuis. Uh, ja, die elders in uh, Zuid-Holland zitten. In uh, het oosten van het land. Uh, vertel even uh, wie je bent, waar je vandaan komt en wat je doet. Wie is deze dorpsgek? Ja. Uh, <laughs> uh, ik ben Benardo, ik ben uh, 48 jaar. En uh, 28 jaar, uh, bijna 29 jaar uh, actief in de muziek. En uh, sinds tien jaar is het, uh, is het echt mijn werk. En vanaf 2019 ben ik eigenlijk begonnen met. Uh, of ja, met, met, met singles, uh, singles ja, maken. Ja. Ja. ja, want daarvoor heb je ja, eigenlijk een beetje gewoon wat. Uh, ja, ja, uh, ik, feestjes ik, ik, en partijtjes ja, en ja, kleine... Ja, dat, uh, dat was eigenlijk mijn. Uh, ja, mijn, mijn hoofdmoot, zeg maar. Dat waren. Ja. Uh, waren uh, uh, ja, bruiloftenpartijen, cafetjes. Ja, uh, daarnaast uh, daarnaast, daarnaast werkte hij toen ook nog. Ja, uh, ja, kleine, ja, ja. ja. klopt, ja. Hey, hey. En ja, jaar, sinds tien jaar, is het, uh, is het echt mijn werk. Gelukkig. ja, ja. Gelukkig. Nou ja uh, het is uh, vandaag de dag toch wel best uh, moeilijk om, uh, om het vol te houden. tussen alle uh, eh, uh, jaren, zeg maar. Ja, ja, tussen alle slangen. Het artiestenwereldje is een slangenkoud. Ja, het is, uh, het is gewoon uh, ja. Een, ja, een keiharde wereld geworden, zeg maar. Ja, ja je moet. Uh, met de elleboog. Uh, ja, ja, met en, uh, de... en zorgen dat je uh, ja. Ja, een beetje. Uh, je gezicht laat zien uh, overal. Ja, ja. Dat, uh, ja. Als je dat uh, één keer laat uh, verslonzen, dan. Uh, ja, precies uh, dat. Ja. Ja. Hey, uh, uh, ja. Kom nou, elles? Uh, geschreven uh, specifiek voor je vrouw? Of, uh? Nee, nee, nee. Kom nou, elles is, uh, is, een, is een plaat natuurlijk van, uh, van Willem Duin. Ja. Daar is, het, daar is het origineel van. En ik liep daar al, ik heb daar een jaar of tien, elf, heb ik daar mee gelopen. Ook met Frank van Etten, ook gesprekken gehad erover En joh, ik wil die plaat kofferen. Nee, moet je niet doen. En het is, nee, je zou het niet doen. Nou ja, dat, dat hebben ze me dus elf jaar lang, hebben ze me dat voorgehouden. Ja, en, de... en na elf jaar hebben we toch, heb ik toch zelf eigenlijk gezegd van joh, ik ga het nu toch doen. En of mensen het nou leuk vinden of niet. Ik vind het leuk, dus ik ga dat doen. Ja. Nou ja, en dat is eigenlijk... Uh, voor, de af, voor de laatste plaat is Conno Ellis nou mijn beste plaat geweest. Okay. Dus dat was geen, verkeerde, was geen verkeerde keuze. Nee, maar het was niet dat je specifiek specifieke nummer uitgekozen hebt om, uh, om dat te zingen voor je vrouw. Uh. Nee, nee, ik vond het altijd een heel lekker plaatje. En ja, ja. Het, het was natuurlijk een stuk rustiger als dat ik het, als dat ik het heb laten verbouwen, zeg maar. Ik heb alleen het, het beginstuk. Uh, het beginstuk heb ik, uh, het eerste couplet heb ik, heb ik origineel gelaten. Dat wil ja. ik zo dicht mogelijk bij het origineel laten. En eigenlijk vanaf dat het refrein begint, dan komt ook uh, het tempo er een beetje beginnen, in. Ja. Ja, uh, ja. Hey, we gaan hem, uh, we gaan hem uh, beluisteren. Gezellig. Entertainment for you.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 En alpine op het te, eet brood met pâté. In de jonge wijn proef je de zonneschijn van het jaar daarvoor. Laat me nou niet Kom nou, alles, ja, lekkere, lekkere, feesten, meedijnen, Tenminste, heb jij ervan gemaakt. Dank je wel. Dat was ook de opzet. <laughs> toevallig hebben we het een beetje over de, over de oude de nummers, de de covers en, uh, ja. Weet je, er worden altijd standaardcovers uh, gemaakt van nummers die al uh, ja, eigenlijk al ellenlang bekend zijn. En nou, uh, het, uh, al, al een keer of zes uh, misschien gecoverd zijn. Het zijn vaak, zijn het, het zijn vaak uh, uh, liedjes die, die eigenlijk heel Nederland al meezingt. Ja. En uh, waarom uh, pakken ze dat? Uh, ja, het is makkelijk scoren, makkelijk score, ja, zeggen ze. Ja, zeggen ja. ze. Nou uh, ja, ik, ik kijk uh, alleen uh, het nummer van uh, Marco Schuitmaker al. Uh, dat zegt al genoeg. Ja, ja. Ja. Dat is wel heel slim gedaan, overigens. Ja. Dat is echt <laughs> heel slim gedaan. Ja. En, en uh, ja, dat zeg ik, het is... Het is uh, ik, vind altijd, uh, ik ben zelf altijd op zoek naar de wat mooiere plaatjes. Ja. En, en uh, de vergeten plaatjes, zeg ja, maar. Ja, inderdaad. In plaats, van, in plaats van... Kijk, het is... Het is het nou, is, dat zeg ik, net zoals de nummers die al een keer of zes gecoverd zijn. Die, dat, je, dat, je, zijn ja. dat zijn uitgekoude koglopjes, ja, eigenlijk. Ja. ja. ja. En ja, daar heb ik zelf niet zo heel gek veel mee. Ik nee. zou zelf niet een plaat opnieuw gaan coveren wie al drie of vier keer gedaan is. Dat doe ik niet. Nee, nee, en euh, daarom zeg ik wel dat over schuitmaken. Ja. Ja, het nummer is, is never nooit gecoverd. Nee, nee. Nou ja. en, en, uh, dat? Vergeet ja, een plaatje. Het ooit, ja, het is ooit geschreven door Pierre Carter natuurlijk. En, uh, ja. Met een, ja, een triest verhaal eigenlijk. Ja, Hè, want het is een waar gebeurd verhaal ook. Ja. En uh, ja, om daar een feestamper uh, van te maken, dat. Uh, ja, je, ziet het, je ziet het de laatste jaren <laughs> zie je steeds meer dat hele zware platen ook, ook ja, uh, om, ja. omgetoverd worden tot, ja, ja, uh, ja, ja. tot feestplaatjes. Ja, nou goed, euh, ik bedoel, Alice, ja, de tempo wordt iets snel maar voor de rest... Euh... Ja, ik heb hem wel geprobeerd om in ere te... In, ik, wil hem, ik heb hem wel gekofferd maar wel ja, in ja, ere ja, gehouden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, ik heb hem niet uit elkaar gerukt, laat ik nee, nee. zeggen. Nee, zoals velen wel doen. Ja, ja, ja. Ik, heb ook, ik wilde ook bewust dat, dat intro, dat, dat eerste couplet, wilde ik gewoon het dichtbij origineel laten. Ja. Omdat dat ook herkenbaar is voor ja. iedereen. Hey, uh, nou ja, uh, we hadden het er straks nog eventjes over. Ik hou je vast. Ik hou je vast, ik ja, jou, laat je uh, nooit meer gaan. Ja, ja jouw knallen van heet. Ja, ja. Want ja. Dat, dat, daar, daar is het eigenlijk echt, echt ja. mee begonnen. Waar het echt mee begonnen is, dat was het plaatje daarvoor, dat was uh, je log en bedrog. Daar hadden we het over dus straks ook ja, ja, ja, met, de, die clip, uh, ja, met die clip inhalen ja, uh, ja, op de, de, de parkeer, parkeergarage. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, dat is eigenlijk mijn allereerste plaatje geweest. En, en toen werd ik benaderd door, uh, door Frank van Netten. Ik had een, uh, Frank van Netten had net Huisje op Wielen gemaakt. Ja. En ik had, dat, uh, ik had daar een orkestband van uh, weten te bemachtigen binnen drie dagen. <laughs> en uh, toen, heb ik, uh, toen heb ik daar een filmpje van gemaakt. En dat heb ik op Facebook geplaatst. Dat duurde geen 24 uur, en toen kreeg ik een telefoontje van Frank van Etten. Ik zeg, ik denk al dat ik weet waarvoor je belt. Jij wilt dat ik dat nummer van Facebook af ga halen. Nee, zegt hij: in tegendeel. Ik wil je een contract aanbieden voor drie zinnen. Nou ja, en toen is eigenlijk voor mij. Frank Van Netten die heeft mij leren lopen in de muziek. Ja. Het is natuurlijk zelf al iemand die toch al tien jaar in de muziek zit. Absoluut. Met al zijn ups en downs. Ja, nu, uh, en nog steeds. En en nog steeds en zelfs dinget, met en alle ups en ja, downs ja, nog, steeds, en nog steeds. Nog steeds. Uh, uh, nog steeds eigenlijk uh, ja, toch wel een beetje in het middelpunt staat van de Nederlandse artiesten. Ja, want, ja, ja, want, ja, daar ja, hoort ja, hij gewoon bij. Ja, ja, hij staat inderdaad in de, momenteel in het rijtje thuis. Uh, bij de, bij de, ja, toch wel, uh, de grote de, de, heren en dames. Ja, ja. Ja, ja, absoluut. Hey, um, nou, we, gaan hem, uh, we gaan hem gewoon lekker draaien. Ik hou je vast. Ieder Edma weer vanuit Zandvoort. Ieder, ieder, ieder, ieder etmaal meer voor de Westkust. <tie> With like how you pass, hey, I'm glad you... Mijn dromen, ik sta voor gek op jou, ik hou je vast en nee, ik laat je nooit meer gaan. Want samen met jou, samen met jou kan ik. Ja, een ja. <laughs> nou ja, geweldig nummer is het. Uh, ja. Dank je wel, dank je wel. Ja, ik ben er ook wel erg blij mee. Eigen plaatje, echt een, uh, geen koffers. Dus wat ik bij Frank heb gemaakt, dat zijn echt eigen platen geweest. Ja, maar dus, dit, dit was echt het nummer dat je. Eigenlijk stond alles vol ervan. van. Internet, krant, ja, ja. gidsen, noem het maar op. Ja, ja niks was te gek. Niks het was te gek, ja, ja, ja, ja, ja. Was een, een drukke roerige periode geweest voor je, denk ik. Ja, ja heel erg. Ja. Ja, ja. En dat, kwam ook, dat kwam ook eigenlijk is dat, is dat balletje is gaan rollen. Eigenlijk was dat door, uh, door de krant. Want er kwam toen een hele grote kop in de krant. En daar stond in. Uh, Frank van Etten onder de indruk van Bernardo uit Haarlem. Ja. Nou ja, en toen was eigenlijk, uh, toen kreeg ik s'avonds al een, een, een telefoontje van de, van de redacteur. Hij zegt, het, uh, is, het is niet normaal, zegt hij, hij zegt, er is nog nooit een artikel zoveel bekeken, zegt hij, hij Zegt: deze. Cool. Nou, dan, heb je een goede kop, dan heb je een goede kop geplaatst. Ja, uh, ja, ja. Hey, um, ik, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk ben eventjes uh, nog even kijken, in jouw verleden wijze Spitten. En toen kwam ik er eentje tegen. Toen uh, was je nog een stuk jonger. Nou, doen we dan. Oh, oh, oh, oh, dat is een plaatje die ik eigenlijk nooit officieel uitgebracht heb. Maar dat is wel een heel lekker liedje. Doe het dan. Ja, ik vind het een hele mooie plaat. Ja, het, het is uh, eigenlijk een plaat van Leens Helmans, hè? Ja, het is uh, Brabantse Leen. Klopt, klopt, klopt Bra Brabantse alleen inderdaad. Ja, ja, ja. ja, maar dat is... Uh, nou ja, pff, hoe, wat, hoe oud was je toen? Wat, Poh, had toen je, was dan, had ik, je net verkering of zo? Ja, ik was begin twintig. <laughs> ja. Ik was denk ik twee, drie, vier, twintig dat ik die... Uh, ik heb toen de tijd, heb ik een tijd een album opgenomen met, uh, met 14 liedjes. En daar was dat, uh, was dat een, van de, een van de liedjes eigenlijk. Het was meer een promotie een promotie wat ik had. Oké. Okay. Ik zit even te kijken, want uh, ze hebben hier een beetje zitten spelen met de knoppen. Dus, ah! <laughs> uh. Dus ik probeer alles een beetje op, uh, op paal te krijgen. Ja, je bent natuurlijk een paar weken weg geweest op vakantie. Uh, ja, ik heb uh, lekker even in Kroatië gezeten. Dan kom je dus terug dan uh, en, alles, en dan is alles verdraaid en is alles... Uh, <laughs> een heleboel veranderd hier ook. Alleen niet in de studio, maar qua <laughs> systeem, uh, ja. Hey, uh, nou ja, je was toen net een uh, twintiger, uh, zeg ik, net verkeering. Uh. Ja, ja, ja, mijn, uh, mijn huidige vrouw, uh, ja, die, uh, die had ik toen net... Uh, wij waren toen eigenlijk nog niet zo heel lang bij elkaar, ja, nee, dat klopt, uh, ja. Ja, dat was in de periode dat de kindjes kwamen en dat we gingen trouwen. Ja, ja. En, en, ja. ja je hebt een dochter en een zoon, hè? Gewoon. Ik heb een, een dochter en een zoon, ja. Ah, ah, ja mijn, zoon is, mijn zoon is inmiddels 19, ja. bijna 19. En uh, mijn dochter is 23, ja. Ja, dus die is ook al haast de deur uit, denk ik. Die wonen nog alle twee heerlijk thuis. Nee. <laughs> Ze hebben het naar hun zin thuis, gelukkig. Uh, uh, en daar ben ik alleen maar heel erg blij om. Dus, ja, nou, ja, zo is het. Ik bedoel... Ik dank God op mijn blote knieën dat ik alles nog om me heen heb. Met, ja. met de huidige huizenprijzen en dergelijke. Ja. Ook dat, ook dat. Ja, zo, ja. Uh. ja. Hey, um, ja we gaan het gewoon even, even lekker draaien. En uh, ja, dan ga ik ook nog eventjes iemand bellen. Erik van Hoof, dus die uh, hebben we dan nog eventjes tussendoor. Gezellig. Ja. Nou, doen we het dan. Als het vuur in je hart door verdriet of door smart langzaam afkoelt...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 Samen dan al je moed. Eens komt alles weer goed. Ga je bruisen van leven, je moet alles geven. Wat zie je als dat de droog. Samen dan al je moed, eens komt alles weer. Ja, lekkere lekker meedijnen. Ja, heerlijk. Dankjewel. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja we hadden het toevallig over. Ja, uh. ja, ik vind het wel leuk dat je deze, dat je deze aankaart. Want dit ja, wordt ja. eigenlijk nooit gedraaid op de radio. Dit is, een, dit is een, een, een, een cd'tje wat ik toen ooit eens een keertje als promotie cd'tje heb gemaakt. Ja. Dus ja, en de zin als die je uitgebracht hebt, zeg maar, die worden naar voren gehaald op de radio. Vandaar, ik vind het wel leuk dat je deze, ja, deze ja, bijpakt. Ja, ik, ik, ik ga er altijd eventjes op zoek. En dan, leuk, uh, leuk. Ja, dan zoek ik altijd dingen op die je uh, eigenlijk uh, ja, nooit of dagelijks uh, ja, ja, ja. Uh, of niet dagelijks hoort. Ja, ja leuk, Want, uh, leuk. <laughs> ja, de rest uh, ja, die, uh, die, die zijn wel bekend. <laughs> ja. Even kijken. Uh, wat, uh, wat, uh, ik, uh, ja, hier loog en bedroog. Ja, je loog helemaal bedrag. Ja, dat hadden zelf, we net ook, uh, zelf over een uh, ja. ja, dat, uh, dat is uh, opgenomen hier in, uh, in Haarlem natuurlijk. Ja, ja de videoclip, uh, videoclip hebben we hier in Haarlem opgenomen. Ja. En, uh, ja, dat zeg ik. De eerste drie platen die ik, ik toen maakte, dat was met, uh, met Frank Van Netten. En die heb ik, uh, die heb ik eigenlijk alle drie ook zelf, uh, zelf geschreven. Oké. Okay. Dus dat was echt eigen werk. Want uh, je schrijft vaker zelf, of niet? Ik, uh, ik wil nog wel eens in een uh, verloren nacht uh, <laughs> achter een laptop kruipen en. Uh, ja, ja, iets schrijven. Ja, want, voor uh, mezelf of voor iemand anders. Hoe heb je dat gedaan in de coronatijd? Weet u zelf wel eens schrijven of niet? Uh, in Coronatijd, uh, dat was de, eigenlijk de laatste zin die ik maakte met, uh, met Frank Van Etten. Uh, Dat was 16, uh, 16 maart, kwam die uit. En s'avonds om 6 uur zouden we bij Café Bert in, in Haarlem bij de laatste Buurt, ja, dat, uh... de bekende, het bekende cafeetje Bert, ja, ja, ja, ja, daar dus ja. zouden we, dus we eigenlijk de presentatie doen. En dat zou 16 maart vanaf 6 uur s'avonds zijn en om vijf over vijf kregen we een belletje dat het, uh... vanuit het uh, RIVM dat het uh, klaar was dat er om 6 uur de deur dicht moest van het café. Ja. Dus, dus toen was eigenlijk ja. mijn plaat, uh, maar, maar plaat naar de Galumise, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja, optreden konden we ook niet meer. Nee, nee. Niks mocht meer. Dus we waren eigenlijk uh, ja, met handen en voeten gebonden. Ja. En een, ja, een plaatje uitbrengen, wat dan uh, de, de titel heb uh, om klokslag half tien. <laughs> Begin mijn kroeg weer te leven. Ja, dag. Om zes uur ging de deur dicht. Doei. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. En toen was het natuurlijk ja, niks mocht meer. Dus, dus we mochten ook geen radiobezoeken doen. We mochten, eigenlijk mochten we niks. Dus, dus dat plaatje dat is nee, eigenlijk uh, een beetje in een vergeethoekje gekomen. Ja, ja wat, wij kregen inderdaad ook uh, de opdracht om uh, de studio niet meer te betreden. Ja, ja, ja. Althans, de eerste paar maanden was dat. Ja. ja. Toen hebben wij gezegd: van joh, het is hier groot zat. En uh, ja, met bepaalde. Uh, Dingen. Ja, richtlijnen, ja en richtlijnen en schermpjes ja, tussen en, en Moet het allemaal gewoon kunnen. Want ik bedoel, in ja. Hilversum stoppen ze ook niet meer draaien. Nou ja, dat. dat. En, dus, dus we hadden zoiets van, uh, wij moeten ook gewoon uh, weer de studio in klaar. Ja, ja. Dus, uh, het en, is uh, iets wat leeft hè, radio. Ja, ja. Ik bedoel, de laatste jaren lijkt het wel of het steeds uh, uh, weer meer uh, weer, nou, meer Maar terugkomt. juist in de coronatijd was het belangrijk. Ja, ja dat doen we helemaal. Ja, en, uh, ja. en uh, vooral... Uh, nou ja, net wat je zegt, je had een nieuwe plaat uitgebracht en ja. en menig andere artiest had dat ook klaarleggen. Ja. Ja. En daar konden ze dus uh, ja eigenlijk helemaal niks mee. Klopt, klopt. In de coronatijd het, heb ik ook uh... eigenlijk die, die die jaren dat dat geduurd heb, heb ik eigenlijk ook verder geen uh, geen uh, geen nieuwe platen gemaakt. Nee. Daar ben ik pas echt mee verder gegaan dat het weer uh, dat het alles weer mocht zeg ja. maar. Ja, nou, uh, YouTube was was geen. Uh, ja, ik heb ik heb heel veel uh, ik heb heel veel live gedaan, heel veel uh, livestreams. Uh, uh, ja, dat was het enige wat we eigenlijk wat, wat, wat, wat we konden doen. Ja, ja, ja. ja en natuurlijk uh, inderdaad, hier uh, ja, plaat alsnog te horen brengen op, op de radio natuurlijk. I, ja, dat. En, en, en ja, in de coronatijd hebben we nog, uh, ben ik nog in de rondte gegaan met de vrachtwagen. De uh, ja, ja, ja, ja, ja, een vrachtwagen. Ja. Met ik thuis, Een grote bakwagen, fruiswagen ja. met een laadklep erachter. Noodal, en je erin en uh, heb je agregaat, agregaat ja. bij ons. Ja. En uh, geluid erin. En dan uh, kwam we aanrijden. En in de laadklep ging naar beneden van de bus. Ja. Tenminste van de vrachtwagen. En daar ja. stonden wij dan op te zingen voor ja. de ja. Ja, ja, Dat was leuk. Ja, ja het bepaalde dingen... Is, is, Kijk, het is, wel, het, is, is. Het is wel wel leuk dan. Het heeft heb, het heb een heleboel, heleboel narigheid gebracht. Ja. Maar aan de andere kant... Uh, uh, in het artiestenwereldje, laat ik het zo zeggen... Toen, uh, wat we net daar ook over hadden, dat is een slangenkuil. Ja. En, en, en uh, tijdens de corona zag je dat eigenlijk dat iedereen elkaar toch wel ging opzoeken. Ja. En, en wie normaal gesproken nooit met elkaar stonden te zingen, die, stonden, ja, die kwam je nu ineens met elkaar tegen. Dat, was, dat ja. was echt leuk om te doen. Want ik heb een middag ook met, met Ray Benjamin, heb ik gestaan. Um, um, nou, het broertje van, uh, van Mart Hoogkamer was daarbij. Ja. Dus, dus ja, dat, zeg ik, dat, zijn, dat zijn dingetjes dat... Het, het, het verbloedde ook op de een of andere manier. Ja, ja. ja daarom zeg ik het. het heeft, aan de ene kant heeft het weer, wel weer iets uh, gebracht... dat je ja. toch wel een beetje met je neus op de feiten wordt gedrukt. Het was wel goed ook, denk ik, voor een hele hoop artiesten. En, ja. En, die ja, werden in één ja, keer, uh, werd keer zo terug in de slippers geschoven. Dus, uh, huh? ja, maar, Schoenen aan opnieuw en <laughs> overnieuw beginnen. Doe je ding maar opnieuw. Nou ja, ja, er zijn er ook uh, dergelijke uh, ja, op de fiets gegaan, zeg maar. ja. Uh, die zijn gestopt. En, ja, dat, klopt. En, ja, dat, dat, klopt. dat uh, Die konden er niet tegen dat ze weer de oude sportskontjes ja. aan moesten trekken. Zeg maar. nee, nee, nee, nee. Ja, ja, dus, ja is, uh, die, uh... vandaag beren en morgen beren niet. Hè? <laughs> dat, is, dat is de Argies Wereld. Ja, ja, We hebben ja, allemaal ja, een ja, houdbaarheid. Ja, Daarom ja, zeg ik, uh, je moet toch uh, je gezicht een beetje boven water zien te houden. Ja. En, uh, ja. ja. ja een, een, eenmaal uit de spotlight, uh, ja, dan uh, ben je heel snel vergeten. Dat? Ze hebben wel een heel mooi gezegde daarvoor. Hè? Een vliegende kraai heb altijd wat. Ja. <laughs> Zorg dat je blijft vliegen. Zorg ja, dat je blijft vliegen. Hey, we gaan hem draaien. Je loog en bedroog. Dan moet ik wel de schuif openzetten. Nee. Klein introotje er. Ik dacht daar, dat ik die <laughs> kende. Maar ik had jou snel door. En ik trapte steeds meer lucht. En in al jouw mooie woorden. Maar het boek dat sla ik dicht.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 Zij zijn bescheid alsof je niet zo gaat. Zo, je loog in bedroog. En dat op het dak van uh, de kamp. Ja, ja, <laughs> de kant, dat klopt. Ja, ja. Nou, dat is het, uh, het restaurant zit er nou, hè, toch? Ja, ja dat ja. zat er toen ook al. Ja, dat, uh, alleen net is het uit beeld gelaten, natuurlijk. Ja, ik heb aan de zijkant, uh, aan de zijkant gestaan, zeg maar ja, over ja, de ja, rand heen. Ja, het is even kijken, dan kijk je uit. Uh, nee, want het restaurant zit aan de straatkant. Het, restaurant, jij, jij, het restaurant zat aan de kant van, uh, van de VND, de zeg maar. Ja, aan de kant ja, van de ja, VND, ja, die kant ja, ja, op. Ja, ja. En ik ben bewust aan de andere kant gestaan. En dan keek je naar de, naar de kerk, naar de Bavo en naar het Paarne. Ja, klopt. Ja, ik heb, ik heb er gewerkt, dus... Uh, ah. ik, ik, ik, ik, ik deed een technisch, uh, technisch onderhoud daar, dus... Oké, okay. uh, okay, ja, dat was toevallig. <laughs> ja, tenminste, niet alleen daar ook, maar alle uh, garages destijds in Arnhem, okay. uh, ondergrondse garages in Arnhem en zo. Dus uh, ja, dat, uh, dat was mijn uh, hokje als de slagbomen niet open gingen. <laughs> Kijk hoor, die loog hebben we alles gehad. Nou, dan komen we aan op... Uh, een roos voor jou. Een Rosie, ja. een oud plaatje van Hazes. Ja, van Hazes inderdaad. Die toen ja. daar. Uh, Eigenlijk is uh, op die op van Barry Manilow, hè? Ja, klopt. I write the song. Maar, maar dan gaat hij uh, iets verder terug in de tijd. I write the song that makes the whole ja. world laugh. Klopt, ja. Ja, ja, ja. ja. Hey, maar, um, ja. hij heeft hem toen gebruikt natuurlijk uh, als. Uh, een klein beetje een statement te maken ook. En ook, ook, dat, ook ja. Uh, ja en een eigenlijk reclame voor zichzelf te maken natuurlijk. En hij gebruikte het aan het einde van zijn concert, in het begin jaren tachtig. Ja. dat hij uh, het, publiek, uh, het publiek eigenlijk bedanken. Ja, nou, ik, ik heb dan uh, een paar keer Ahoy mogen bezoeken bij hem. Dus dat uh, ja, was altijd wel een uh, gezellige concert. Uh. Ja. ja, er zijn ook heel veel mensen die dat, uh, dat plaatje ook maar voor de helft kennen. Ik, ik, ik was wel altijd blij dat ik uh, gewoon lekker vooraan uh, VIP zat. Maar <laughs> ja, dat ik. Er waren heel veel mensen die dat plaatje eigenlijk niet, uh, niet helemaal kennen. Ja. Want hij, hij had het eerste intro, dat vroeg hij al een stuk van over. Ja. En dan hoor je dat hij op een gegeven moment zingt die twee zinnen. Ja. En dan is het dus dat hij die bewuste bos met rozen gaat pakken en ja. die rozen gaat uitdelen. Ja. Dus er zijn eigenlijk zijn er ook heel veel mensen die mij toen gevraagd hebben van... joh, heb jij zelf die tekst ingevuld? Of nee, nee die tekst die was er. Die was al klaar. Alleen, hij zong hem gewoon niet. Hij, hij zong Kom. maar drie of vier, vier ja. regels. Ja, die ja, regels dat, ja, dat was het, klopt, ja. ja. ja. <laughs> ja. ja. Nee, maar goed, uh, ja, ja, ik, ik zeg het, ik, ik ben uh, zo, hallo, een echte hazesvin. Ja, ik vond het een hele lekkere en, plaat. Uh, ja, ik wist dat wel natuurlijk. Ja. Ja. En, uh, ja, zo, zo had hij nog meer nummers. Het uh, uh, uh, toneelstuk wat hij gespeeld heeft, zoals u wenst, mevrouw. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, uh, Elinora uh, uh, noem het op. Uh, ja, als je... Uh, ja. Je kent nummers van Hazes uh, waarschijnlijk overal uit de kroeg, maar dat zijn nummers die kennen de meeste mensen niet. Nou ja, dat, dat, ja. En, en, ja. Maar dat was toen ook beetje, uh, op de schoorsteen, hè? Op de schoorsteen staat een foto en ja, dat soort een uh, Ja, ik ken hem van iemand anders, ergens uit het oosten van het land. Een uh, woonwagen bewoner was het ook. Oké, okay, nee. Ik uh, kom er nog wel op, maar het is een oud nummer die in ieder geval op de is aan de foto. Ja. Uh, die heeft hij dus uitgebracht, omdat Hazes hem niet wilde uitbrengen. Ja. En uh, dat heeft hij toen wel gedaan. Ja, klopt. klopt. Dus, uh, ja. Ja, ja. <laughs> dus ja, dat gaat helemaal te ver terug in de tijd. En uh, ja, ja, ze hebben hem toen van Hazes uitgebracht. En, ja. Ja, en ik heb er toen een foxtrot uh, van, uh, van laten maken. Net ja. iets, iets vlotter. Net, net, ja. ja. net even wat makkelijker in het gehoor ligt. Ja, nou ik, uh, ik, ik, ik ga er nog voor opzoeken. <laughs> <laughs> We gaan eerst er draaien en uh, een roos voor jou. Ja, heerlijk nummer. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, ik, ja mooie <laughs> plaatje. Ja, ja. Uh... Nou ja, dan kunnen we elkaar een hand geven. Ja, ja. Voor mij is dat ook nog steeds <laughs> gewoon... Je basis is gewoon de basis. Klaar. Ja, ja dat, dat is, is gewoon dat dat is letterlijk en figuurlijk zo. Het ja. staat ja. voor mij als een paal boven water. Ja. In de Nederlandstalige muziek vind ik, het, dat, uh, ja, vind ik dat echt zo. Even kijken hoor. Want nu uh, nou zijn we dus eigenlijk een beetje aangekomen. Oh Nee, nee nou, wacht even. Ik heb nog uh, een lieve schat lekker ding. Ja, ja. Dat is, een, ja. uh, dat is, dat is, uh, is mijn een-na-laatste plaat. Ja, en dat... Uh, mijn een laatste plaat is een pie honey en, bunch van de en, voortops. En, en toen dacht toe je van, daar ga ik vrouw wel in slijpen. Ik denk, ik laat ik hem weer eens een keertje <laughs> van stal halen. En uh, ja, ja, kijken of, zo, of, ze, of ze nog een keertje te porro was voor een clippie. Ja, ja, voor... Maar dat was wel het laatste clippie wat ze gedaan heeft, geloof ik. Als ik het zo, uh, als ik, als ik ah, het zo iedere keer hoor, zegt ze... Voor mij geen clip meer. Ik doe het ja. niet meer, ik ben er klaar mee. <laughs> Voor mij vindt ze het best wel leuk. Uh. En ik heb, gelukkig heb ik een dochter die het leuk vindt. Dus, dus ja, de laatste clip die is dan. Uh, da, da, daar zit mijn dochter in. Je, je, je weet dat degene die het hardste tegenstribbelt, die vindt het leukste. Vind het vaak het leukste, ja. ja, ja, daarom, ja. Uh. Ik weet ook dat ze nu zitten te luisteren, <laughs> dus die hoort het zo direct ook. Als ik zo direct thuis kom om mijn eigen om te kleden, want ik moet vanavond nog naar heel veel toe, dan weet ik ook zeker dat ik het op mijn bord krijg. Maar, het is wel makkelijk trouwens ja. dat ze mee zitten luisteren. Want ja, dan ja, kan ja, ik ja, ook ja. vragen of ze mijn zwarte oog <laughs> even Of ze mijn zwarte <laughs> <oog> <laughs> heeft, of ze wil strijken. <laughs> voor ik. ik weet zeker dat ik zo direct een berichtje terug krijg. Dat ga ik doen voor je. <laughs> ja, volgens mij is het de schat van de vrouw. Ja, ik had, geen kunnen, ik had geen betere kunnen treffen. Ik had geen betere kunnen wensen. Ik heb een heerlijk gezin. En uh, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom we al uh, meer dan 25 jaar getrouwd zijn. Ja. En, en, en ja... Ik, ik voel me eigenlijk een gezegend mens als ik s'avonds thuis kom. Mijn tellen spulletjes uh, thuis lekker op de bank te wachten op me. Nou, okay. Ook als ik om twee of drie uur s'nachts thuis kom. Het ik, is, uh, ik, ja. ik zeg altijd: de videoclips, daar staan altijd in ieder geval vanaf. Dankjewel, je dan, dan, dan is de boodschap en de liefde naar mijn vrouw is in ieder geval overgekomen. Dat, ja. dat zeker. Ja, ja. Hey, en, ja, lieve schat, lekker ding. Uh, heb je daar aan meegeschreven ook? Of? Uh, lieve schat, lekker ding. Dat was eigenlijk een ideetje van mezelf. En dat zat in een sponsor, sponsordeeltje is dat, is dat toen gedaan. Uh, er zijn toen vier singles opgenomen in een andere studio. En uh, uh, daar zat een sponsordeeltje sponsor aan vast. Uh, ik heb toen een keertje opgegooid van, joh, oh, we zaten s'avonds, deden we wel eens uh, uh, een beetje Spotify. En dan gingen we een beetje overgooien naar elkaar. Heb je dat ja, gehoord? Ja, ja, of luister daar eens naar, of ja. dat. En uh, toen heb ik het balletje opgegooid van... Uh, de uh, Fortops. Ik zing al, al jarenlang zing ik een, uh, zing ik een medley van de Fortops. Waar uh, vijf bekende liedjes in zitten van ze. En daar zat onder andere ook Chucopie, Honey Bunch in. Ja. En toen zeiden ze, oh, het is ook leuk om te doen, maar wat, wat, wat, wat zou je ervan maken dan? Ik zei, nou ja, dat kan je heel makkelijk, uh, uh, lieve schat, lekker ding, ja, ik ben ja, zo gek ja. op jou. Ja. Nou, zo heb ik dat eigenlijk door de telefoon opgegooid. En uh, twee weken later was de band klaar en uh, kreeg ik te horen van, je moet even naar de studio komen, want we hebben een verrassing voor je. <laughs> Ja, en toen hoorde ik eigenlijk... Uh, mijn eigen plaat, tenminste mijn eigen plaat. De, de plaat van de voortops, maar dan met mijn tekst. Ja, ja, ja. ja dat, was, uh, dat was leuk. Dat was leuk om te doen. Ja. We gaan hem eventjes beluisteren. En, uh, ondertussen wordt jouw uh, zwart overhemd gestreken. En, uh, ik, uh, <lacht> ik, ik, ik denk het. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik zit eigenlijk te wachten op een bericht. Ah, we krijgen oh. nog wat Kijk, Nou, hier als hier. Gaat, uh, en je overhemd. Dit, dit is echt <lacht> mooi. Dit is echt mooi. Het dan klinkt zo mooi. Ja. ja, dat is ook, vind ik zelf ook een heel mooi plaatje. Ja, inderdaad. Alice is echt met pensioen. Dus, dus we gaan er niet meer kunnen vangen voor een clip. Dat gaan, we, dat gaan we niet meer voor elkaar krijgen. En je overhemd hangt zo klaar. Ik, uh, Lieve ik, schat. Ik, ik ga de clips inderdaad houden. Lieve schat, lekker ding. Ik hou van jou. <laughs> Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Zo, daar zijn we dan weer. Ja, we zaten eventjes, uh, eventjes een klein beetje stereo achterhoven. Uh, <laughs> de muziek liet ons, de muziek liet ons Ja. De muziek liet ons struikelen. Ja, ja, ja. Even cool. uh, kijken, ja, dan zijn we aangekomen van, uh, ja, de laatste single, wat heb je mij toch aangedaan? Ja, ja, ik wilde, ik wilde, ik kreeg, ik kreeg als, je, als je door mijn platen heen gaat luisteren, ja. dan zitten ze eigenlijk, komt overal een accordionnetje erin terug. En mijn vaste accordeoniste was altijd uh, Daniel Metz. En uh, ik kreeg de laatste, de, laatste, de laatste anderhalf jaar, zeg maar, kreeg ik steeds meer te horen bij radiostations. Het is wel allemaal accordeon he, wat, de, wat de klok slaat. En, en er kon geen plaat meer uitkomen of er zat accordeon ja. in. Ja, Klopt. En, en daar werd op een gegeven moment... DJ's onder elkaar werden ook gewoon... Daar gingen we gewoon echt mailinglisten... Gingen er gewoon uit van... We nemen nu even geen eh, accordeon oh, meer aan. Oh. Ik heb dat toen te horen gekregen... Op een sluwe manier, zeg maar. En ik heb, ik heb daar gehoor aan gegeven. Ik heb gewoon gezegd van... Luister, laat die accordeon laten we vallen. Als ze dat willen... En ze willen geen accordeon meer draaien... Dan gaan we toch gaan platen uitbrengen met... met t, t, t, t, t, t, eigenlijk een beetje terug naar de basis. Oh, oh, oh, oh. Hazes basis. De hazes, haze, terug, naar de basis. terug nee, naar de basis. Ja, ja. We gaan met gitaren aan de gang en we gaan met blazers aan de gang in plaats van met een accordeon. Ja. Iedereen was met accordeon bezig. En, en, uh, ik bracht deze plaat bracht ik uit. Uh, wat heb je mij toch aan gedaan? En, en uh, uh, Dat is eigenlijk, heeft hij binnen, uh, binnen zes weken, want hij is nu een week of zes, bijna zeven is hij uit, ja. uh, heeft hij platen, Heeft hij platen over, overtroffen, al dik, dik overtroffen, want ik Kijk vanmorgen eventjes op Spotify. En ja, nou we dat... gaan naar de 100.000 streams toe. Dus, ja. Dus, ja. Hou je dat zelf ook bij allemaal? Ja. Uh, ook op YouTube en zo. Ja. En, uh, ja. YouTube gaat die ook. Uh... YouTube gaat ook lekker, Maar, maar uh, wat, wat, wat, wat het, hardste, het hardste nu gaat. Kijk, iedereen gebruikt tegenwoordig. Gebruikt iedereen. Gebruikt Spotify. Ja. Ze zitten in, in de tuin. Deels, uh, die ze, ze, zit, uh, ja. Ja. ze zitten in de tuin met een, met een, met een, met een spiekertje aan. En, en je hebt de hele avond muziek. Ja, in principe zijn er maar twee dingen nodig, hè? TikTok en Spotify. Nou, eigenlijk wel. Het is, het is, uh, het is leven. Wat dat er gaat, qua leven we gewoon een hele rare wereld. Ja, dus, uh, ja. Vroeger moest je het ook echt hebben van je van optredens door het land, ja. van de radio. Uh, uh, er zijn tegenwoordig zijn er zo verschrikkelijk veel kanalen. Ja. Ik bedoel, er, er, er, er roept één iemand roept een keertje blikkendag op, op, uh, op, op, op, op TikTok. Ja, en, en vervolgens is het twee weken later is het een hit. Uh, drie weken later staat hij in de Ziggo <nep1> Dome. <Sch faux> <gracht> en vijf <nep1> weken later... <nep1> is de helft van de Nederlandse artiesten beledigd. Want die zijn al jarenlang... geld erin aan het pompen en aan het ja, doen. Ja, en, en, ja, en dan komt er iemand voorbij... wie dat doet. Yves ja. ja, zo zijn er nog een aantal. Ja. Die... Uh, ja, het is, het is, De muziekwereld iets, uh, is op het moment een hele gekke ja. wereld. Ja, ja is natuurlijk ook al wat jaren bezig... Uh, <traustachen> Hij ja, is toen ooit is begonnen bij uh, die talentenjachten, zeg maar. En, uh, weet je, ja, ja, ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, heeft hij uh, nu wel een, uh, ja, een hitje gescoord. Ja, ja, ja. Dat, uh, maar dat zeg ik, Ivo was, uh, was daarvoor ook al bezig. Ja, ja, ja hij ja. was wel heel lang bezig inderdaad. Maar er zijn ook mensen nu, echt letterlijk en figuurlijk nu, die vanavond bij wijze van spreken iets op TikTok zetten. Ja, en iets, eigenlijk iets heel onbedulligs. En, en over twee weken is het een hit. Ja, ja, en dan, uh, Hoe dan? En dan is het, nou, maar er is ja. het vaak ook een uh, eentje. En uh, dan dat, verdwijnt, uh, dat, dat verdwijnt. Dat? Weer, ik zeg altijd één, dat is vlieg. Nou ja, dat is hetgene waar, uh, waar we ons ook... Uh, <laughs> waar er eigenlijk heel veel artiesten bij en waar we aan vasthouden. Ja, ja, ja. Want ja, ga dan Kijk, ik, ik loop zelf nu 29 jaar mee in ja. de muziek. En, en uh, sinds 10 jaar is het echt mijn werk. En ik heb er zo verschrikkelijk veel zien komen en zien gaan. En, en ik denk altijd bij mij van, joh, laten we nog eens tien jaar wachten en kijken of ze dan nog steeds bezig zijn. Ja. En, en ja. misschien dat je dan een keertje wel je credits krijgt of wel een keertje de, ja. ja. nou ja, goed. Hè, zo heb je, het is niet alleen bij de Nederlandstalige artiesten, maar het, ja, is, ook het is ook bij de Engelstalige. Overal. artiesten. Ja. Ja. En daar zitten ook heel veel vliegen tussen. Ja. Die scoren één hit. Is wel een blijvende hit, maar ja, waarschijnlijk is dat genoeg voor ze. Maar uh, ook de, de, het verdienmodel tegenwoordig. Ja. Vroeger moest je het hebben van je singeltjes wat je verkocht. Ja. En tegenwoordig moet je het hebben van de streams wie uh... Ja, als je, als je inderdaad kijkt. Uh, inderdaad, wat, wat, wat kost zo'n single nou nog tegenwoordig uh, als je hem uh, kan downloaden? Uh, of nou ja, kom dat... en nabij nou 1,20 euro, 1,50 euro, 50, weet ik niet. Ja, maar dan ben je er echt wel uit hoor. Dan ben je er echt wel uit. Dat. Uh... Ja. Dat zeg ik als, als, als, als je ook ziet wat, wat, wat de, de inkomsten zijn van een van, van Spotify of. of ja, nee, maar dat gaat echt de, nergens op. Dat, nee, uh, de, zegt, de, uh, en als je dan ziet dat een, een single ergens uh, nou ja, tussen de 6 en de 10.000 euro uh, ben je gewoon kwijt. Ja. Alles bij elkaar? Ja, nou, gemiddeld, ja. Met de clip mee, met pluggen mee, ja, met, ja. Met, nou ja, noem het maar allemaal op. Uh, dat is, wordt steeds lastiger ook om terug te verdienen. Ja, ja. Daarvoor zie je ook steeds meer mensen met een thuisstudiootje. die iets opnemen en dat op TikTok gooien. in plaats van dat ze naar een studio toe gaan om een orkestband te laten maken, inzingen, videoclip. Uh, ja, daar, ja daar dat gaan heel andere dat, kosten. Dat, dat, dat, dat geldt ook voor de radio natuurlijk. Ja, ja absoluut. Heel veel mensen zitten online natuurlijk. Uh, die gaan achter, achter een laptop zitten en. een uh, huiskamertje. Ja. ze denken ook gelijk dat ze radio dat ze die ja maar serieus kijk ik zie natuurlijk ook ik zie ik zie genoeg voorbijkomen ook op TikTok ja, ja. En, en dan denk ik maar zo, oh, oh, oh, oh oh je durft wel zeg nou, maar ja, ja. En, en dan heb ik ook wel eens dat ik dan dat je bekendere DJ's spreekt en dat ze dan iedereen denkt tegenwoordig maar dat ze DJ zijn Hey, ja. Dat hadden wij 15 jaar geleden. Dat ze allemaal nou, dachten dat ze ik, in één keer zanger werden. Ik, ik, ik zeg altijd echt. <laughs> DJ, daar praat je over de, de tijd van Erik de Zwarte. Ja, dus dat. Dat, dat, ja? De, ja? De, ja, en dat was ook mijn tijd. Want dat ja. deed je alles. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6.